11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De advocaat van La -S, de kroongetuige in het liquidatieproces... heeft aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim. Hij wil dat er een onderzoek komt naar het lekken van informatie... over het geheime deel van de financiële overeenkomst... tussen La -S en het Openbaar Ministerie. De NOS meldde gisteren op basis van geheime documenten... dat de kroongetuige 1,4 miljoen euro krijgt van het OM. Justitie liet vandaag weten dat dat bedrag niet gezien moet worden als een beloning... maar als een financiële vergoeding om een zelfstandig en veilig bestaan op te bouwen. Bij een schietpartij bij een Joodse school in Toulouse zijn zeker vier doden en enkele gewonden gevallen. De doden zouden drie kinderen en een volwassene zijn. Ooggetuigen zeggen dat een man schoot op een groepje van vier à vijf kinderen en ouders... De politie denkt dat er een verband is met de schietpartij van vorige week... in Toulouse en Montauban, waarbij drie militairen omkwamen. Correspondent Ron Linker. De politie vermoedt dus dat het gaat om dezelfde schutter. Waarom? Uh, telkens bij die andere schietpartijen werd een scooter gezien. Een man vluchtte weg op een scooter. En met een helm op, dus niet herkenbaar. Zo'nzelfde soort scooter zou zijn gezien bij deze school in Toulouse vanochtend. En president Sarkozy heeft al gereageerd. Heel Frankrijk is geraakt door dit gruwelijke drama, zei hij. Steeds meer Nederlanders hebben meer dan één paspoort, meldt het CBS. Begin vorig jaar waren er 1,2 miljoen, dat waren 40.000 mensen meer dan het jaar ervoor. Bijna de helft van de Nederlanders met meerdere paspoorten heeft ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. In 2010 werden 24.000 kinderen geboren met een dubbele nationaliteit. En verder werden duizenden buitenlanders Nederlander met behoud van hun oorspronkelijke paspoort. KPN keert in totaal 100.000 euro uit aan klanten die gedupeerd zijn... door het afsluiten van e-mailaccounts in februari. Het bedrijf wil ruimhartig zijn met het toewijzen van de schadeclaims. Volgens KPN zijn er duizend verzoeken voor een schadevergoeding ingediend... en daarvan zijn er 750 gehonoreerd. Het leeuwendeel van de schadeclaims die zijn ingediend... dat zit onder het bedrag van 3.000 euro. Dat zijn dan mensen die konden aantonen... dat hun uh, huiswerkinstituut uh, bijvoorbeeld dichtging... of mensen die... Uh, aantal dingen niet hadden kunnen verkopen of transporteren. Dat soort dingen moet u aan denken. Vorige maand sloot KPN de e-mail van 2 miljoen klanten af... omdat inloggegevens op straat lagen. En later bleek dat de gegevens bij een webwinkel waren gehackt. Ruim een kwart van de Nederlanders ligt s'nachts wakker van het werk. Dat concluderen onderzoekers van de Nederlandse Vereniging... voor slaap- en waakonderzoek, NSWO. Die hielden een enquête onder meer dan duizend Nederlanders... met een betaalde baan. En daaruit blijkt ook dat 1 op de 5 mensen wel eens doezelt op het werk of in slaap valt. 16% van de ondervraagden zegt vanwege het werk te weinig tijd te hebben om te slapen. Volgens de NSWO zou het goed zijn als werknemers tussen de middag een powernap doen van 20 tot 30 minuten. Dan heb je daarna weer een frisse werknemer.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 De gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Het is niet dat ik de week somber wil beginnen. Maar een gigantisch aantal mensen wordt vroeg of laat dement. In Nederland één op de vijf. En een medische doorbraak op dat gebied blijft maar uit of strandt in de laatste fase. Dat zou anders kunnen, vindt professor Philips Schelten. Er kan meer naar de rol van voeding worden gekeken. Want misschien kan voeding weer de juiste verbindingen in de hersenen leggen. Ik praat zo met hem. En we gaan op theaterbezoek. De Utrechtse groep Stut bestaat 35 jaar. De theatermakers van Stut bedenken de voorstellingen al die jaren al samen met wijkbewoners. En reclameman Charles Bormans richt zich op de zelfzorg, medicijnen bij de drogist, supermarkt of pompstation. In hippe verpakkingen roepen ze je toe vanuit de schappen. Maar er zijn apps voor nodig om te weten wat ze doen. En dit programma heeft ook een hele speciale verpakking. Surf naar degids.fm het middelbaar onderwijs heeft het moeilijk. Het aantal leerlingen dat slaagt voor het eindexamen daalt... en het ziekteverzuim onder docenten stijgt vanwege de hoge werkdruk. economie Ferrie Haan komt in de voorstand met een simpele oplossing. Laat kinderen gewoon op school hun huiswerk maken. Goedemorgen, meester Haan. Ja, ja goedemorgen. Laat ik beginnen met het dalende aan aantal kinderen dat voor het eindexamen slaagt. Is braaf huiswerk maken dan de oplossing voor dat probleem? Nou ja, dat, dat is een, een van de meest simpele oplossingen. Het, uh, wat je nou, elke docent wel om zich heen ziet in Nederland, is dat het, het, het huiswerk maken, wat, wat vroeger vrij uh, vanzelfsprekend was, dat, dat is dat nu niet meer. Uh, en uh, ja, zonder oefening kom je het eindelijk maar niet, uh, niet goed door. Hoe komt het dat dat niet meer vanzelfsprekend is? Hebben ze veel afleiding? Zijn de ouders niet thuis? Uh, wat gebeurt er? Nou ja, je, als, als je bijvoorbeeld nou ja, de, de, de tegenhanger van het niet huiswerk maken, is het de opkomst van de huiswerkinstituten. En, en daar gaat het erg goed mee. Uh, en die huiswerkinstituten die bestaan uh, omdat leerlingen thuis geen huiswerk kunnen maken. Uh, ouders kennelijk geld over hebben om leerlingen naar huiswerkinstituten te sturen. Uh, een paar honderd euro in de maand, driehonderd, vierhonderd euro in de maand om, om huiswerk te maken. Uh, en, en daarmee als, als het beruil is, dan dat het thuis weer gezellig is. En dus zegt u, laat ze dat huiswerk gewoon op school doen, dan prijzen we die huiswerkinstituten op die manier uit te maken. Uh, maar ja, dat, dat, dat, het schoolgebouw uh, is leeg. Uh, de de kinderen de kinder zijn naar huis. Uh, de, degenen die uh, geld hebben, die gaan naar het huiswerkinstituut. En degenen die het niet hebben, die gaan uh, sporten. met Albert Heijn, uh, weet ik veel wat, maar uh, de, die, die, die maken te weinig huiswerk. Meneer Haan, hoeveel uren zouden ze dagelijks langer op school moeten blijven voor dat huiswerk? Nou ja, wat, wat we hier op, op school zeggen is... Als, uh, nou, we zouden ontzettend blij zijn als onze leerlingen gewoon één uur per dag uh, thuis aan hun huiswerk zouden besteden. Niet meer? Nee, één uur is, is al zat. Als, als, als de gemiddelde middelbare scholiering een uur per dag zijn huis uitmaakt, dan vliegen die uh, eindelijk samen omhoog. En dan plaat je dus, ervoor om docenten tijdens die huiswerkuren toezicht te laten houden? Oh ja, dat lijkt me ook, ook, ook, ook praktisch. Wat op zich gek is in het onderwijs, is dat uh, uh, de onderwijs heeft geen, geen kantorenuren Het begint om een uur of uh, kwart over acht, half negen en om een uur of uh, drie, vier is het hele gebouw leeg. Uh, en, en docenten die hebben tegelijkertijd, hebben erg druk. doen doe het meestal ook thuis. Ik denk dat het voor een hoop van mijn collega's uh, werkelijk verminderend is. Als ze op een of andere manier de, de, de, de, als het schoolgebouw verlaten, als ze dan het meeste van hun werk uh, hebben gedaan. En dat werk dat kunnen ze dus doen tijdens die huiswerkuren, bepleit Ja, dat is een beetje een. een, een dat ik bedoel dat, dat, dat zou ideaal zijn als leerlingen rustig aan het werk zijn. om ondertussen docenten allerlei administratieve dingen te kunnen doen. Maar het zou ideaal zijn, want gegeven... ze worden ondertussen bestookt met vragen van nee, leerlingen tuurlijk, over huiswerk. natuurlijk, maar je hebt niet alle docenten van een school nodig om toezicht op huiswerk uh, maken, te houden. Dus je kan, uh, dat kan je in wisselbeurt uh, doen. Nou, hebben in januari, in januari docenten nog massaal geprotesteerd tegen het verhogen van het aantal lesuren. Is het dan langzamerhand geen illusie te denken dat ze langer op school willen blijven om aan huiswerk toezicht te doen? Nou ja, uh, dat het nogmaals het gaat niet toe gebeuren. En het zou wel fijn zijn als daar ook enige compensatie tegenover staat. Ja, ja. ja. ja. En, en er is op zich. Uh, als, als je, nou ja, die, die, die overgang zie ik ook niet zo snel gebeuren. Hoor. Maar als je ziet hoeveel uh, privé-privaat privé geld ouders over hebben voor huisartsinstituten, Hoe die industrie bloeit en wat er wat geld aan het gaat. Ja, rijke ouders, twee nou ja. verdieners, die willen dat wel. Die, die hebben er wel geld voor Pardon? over. Uh, ouders die, die twee verdieners ja. zijn, die willen dat wel. Ja, nou ja, dan. Zijn de, maar zijn die ouders, als die voor, als ik noem maar wat hoor, als die voor het voor een derde van het bedrag wat ze uitgeven aan het huiswerkinstituut, gewoon hun kind ook, ook blij en veel thuis krijgen, nadat nou, die op school zijn huiskest gemaakt. Nou ja, dat lijkt mij weer in lint, toch? En dan bedoelt u de kant de rest naar de docent? Ja, bijvoorbeeld. Hij, maar goed, hoe je, hoe je dat moet organiseren, dat is weer een weer een tweede. Maar er gaat een behoorlijke geldstroom richting huiswerkinstituten. Als je die op een of manier zou kunnen keer uh, richting, richting uh, scholen en uh, docenten. Nou, dat, voor mij is dan iedereen blij. Nou bent u docent economie, zoals gezegd, aan de middelbare scholen. Ik ga ervan uit dat u zelf wel wat nablijven voor die huiswerkuren. Maar uw ja. collega's, hoe denken die erover? Uh, de meeste, ja goed, dat heb, heb ik niet gepeild. Uh, maar der, als je daarover begint, dan beginnen de meesten van ja, uh, wat, wat krijg ik daar dan voor? En dus dat is nu gewoon wel een financieel verhaal. En dan zeggen ze, maar, dus meneer Haan, u bent docent economie, geeft maar eens een oplossing. Ja, nee, daar zou ik uh, graag over, over nadenken. Hoor. Maar het, het verlengen van de schooldag is een vrij serieuze optie. Wat je zou kunnen doen, en dat is een van de manieren om het te betalen, is je zou de gewone lesuren iets kunnen verkorten. Uh, maar wel elke uur vijf minuten eraf. En dan speel je een uur aan het eind van de dag vrij. En dat zou je dan helemaal beschikbaar kunnen maken voor, uh, voor huiswerk. En dan, dan kost het niks. En dan wordt de dag niet per se langer, maar dan wordt er gewoon een uur op school beschikbaar gemaakt voor, uh, voor huiswerk. En al dan krijgt u nog meer ideeën. Hartelijk dank. Ferry ja? Haan, docent Hallo. Economie, over huiswerk. Ja op school. De Gids. Het Stut Wijktheater in Utrecht maakt al 35 jaar voorstellingen aan de hand van de verhalen van bewoners. Ooit zijn ze begonnen in de volkswet Pijlsweert en nu staan ze in een theater in de Utrechtse wijk Overvecht. Wijkbewoners maken er samen met professionele theatermakers die voorstellingen. En eind deze week gaat de jubileumvoorstelling Theaterdiner in première. Verslaggever Jan Peels mocht vooraf al even kijken. Welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, Dames en heren, welkom op onze verjaardag. Vandaag bestaat Stut 35 jaar. Mijn naam is Donna Risa, artistiek leider bij Stut Theater en vanavond een beetje uw gastvrouw. We gaan vanavond lekker eten, biologisch, zoveel mogelijk uit Utrecht en luisteren naar het Stutkoor en kijken naar Jong Stut. Als ik de zaal rondkijk, ja, het heeft helemaal niks weg van een uh, toneelzaal. Nee, hele mooie tafels allemaal gemaakt van bomen hier uit de buurt. Uh, en er wordt een diner geserveerd. Een feestmaaltijd neem ik aan. Ja, het is echt een feestmaaltijd. Een viergangen diner. Met allerlei ook, we hebben voor het eerst ook gewerkt met een etenontwerpster. En dat maakt het eten ook wat verrassender. En daarom heet het ook een avond vol verrassingen en lekker eten en bomen aan tafel. Bomen over het leven in de wijk? Ja, ja, ja. Dus het gaat eigenlijk gewoon lekker met elkaar, bomen aan tafel. Je komt ook niet met, met alleen maar bekende mensen aan tafel. En met die mensen ga je ook samen het feestje maken. En daarvoor hebben we specifiek ook tafeldames en tafelheren aan tafel... die een beetje daarbij ondersteunen. Ja, en dat zijn de acteurs die nu al 35 jaar uit de wijk... De verhalen hebben gemaakt waar ook de voorstellingen op gebaseerd zijn. Is het een avond waarbij je dan eigenlijk ook een beetje de geschiedenis van het hele gezelschap voorbij ziet komen? Ja, je ziet een beetje geschiedenis. Je ziet gewoon hoe we nu bezig zijn. En de mensen met wie wij werken, er zijn een aantal, die werken al heel lang. Die doen al heel lang dingen bij Stut. Sorry, het, zijn, het is geen werk, het is eigenlijk gewoon... Ja, het is leuk natuurlijk. Zijn ja, amateurs, het zijn amateur toneelspelers allemaal. Nou, bijna het is nog niet eens amateur. Omdat ze, ja, ze zijn gewoon van de straat geplukt. Ze hebben een verhaal te vertellen en dat willen wij graag dat zij dat op het toneel gaan vertellen. Het gaat bij ons nog steeds om de mensen. De boom staat er al 40 jaar... nog onbewust van het gevaar... dat zij het wijkje willen slopen. Seks en de liefde, dat was een stuk van uh, wat je vroeger deed... stiekem verkering... Uh. En we of die dingen, weet je wel, werd er dan verteld. Ali zit al jaren bij een stud. Dat is uw eigen verhaal wat u wilde vertellen? Seks ja, en de liefde? Seks en de liefde, het was lieve leed wat je vroeger ook meemaakte in je gezin. Ik heb het niet zo leuk gehad. De eerste maand is gestorven. Mm -hmm. En dan vertel ik over mijn leven: dat hij uh, mijn afzetten thuis in de café ging. En zij had ook een maandje met een handen mee. En toen werd er een liedje later gezongen. Met een accordeon erbij, wat ik vernederd was in mijn leven door een dronken man. Ja, allemaal echte verhalen die u heeft ja, meegemaakt. Wat ja. vindt u er dan van dat het op het toneel komt? En dat uw levensverhaal als nou, het ware dan op, ineens door iedereen dingen, bekeken? Leuke dingen verteld ja. over hem. Het was wel de waarheid wat ik gezegd heb. Ik schaamde me daar niet voor. Maar ik zou het niet uh, weer over willen doen. Nee, waarom niet? Nee, ik zou niet meer over willen praten. Ik, wil, ik heb al de schepen verbrand uh, van mijn mannen. Ik heb tweede man was hartstilstand gehad. Die was wel 19, 19 jaar ouder dan ik. Ik ben nou alleen, ik heb een leuke vriend in Amersfoort. Die delen daar graag de kastje, die heb ik geen zin in. Ik ben echt de type dat gezellig uh, nog leuke dingen wil doen voor mijn 62 jaar. Hij werd niet oud met net vier kruisjes. Kende ze wijk, het meest van al. Ali heeft natuurlijk de oude verhalen uit de wijk. Hassan, ja, jij bent eigenlijk van de nieuwe generatie. De wijk is natuurlijk wel veranderd in de loop van de tijd. De verhalen dus ook, denk ik. Hè? Uh, ja, ik heb denk ik wat andere dingen meegemaakt dan, dan Ali. Want uh, ik ben hier opgegroeid zelf in overvecht. Uh, ik heb veel rondgehangen ook. Uh, ik denk dat Ali waarschijnlijk ook heeft rondgehangen. Ja, in maar haar in haar tijd, tijd dan in weer. En, en wat zijn de verhalen van nu dan die op het toneel komen? Het gaat over uh, vaders en zoons. Ik heb zelf twee kinderen. Toch al wat ouder dan ik ingezet had dan. <laughs> ja, ik ben 36. <laughs> uh, het gaat over vaders en zoons en, uh, uit de wijk van Overvecht. En het gaat over vechters. Uh, het gaat over de relatie van uh, vader naar kind en of van kind naar vader. Dus het heel is erg, heel, heel erg herkenbaar. Kijk, ik ben zelf van Marokkaanse uh, afkomst. Wij willen dat onze kinderen echt gewoon presteren. En uh, in de cultuur laten ze me ook meer vrij. Gewoon ga je je ding doen en kijk wat uitzoeken. En uh, de opvoeding is, is, is, is, een, is, is een ding wat echt moeilijk is. En waarom is het dan belangrijk dat dat verhaal, wat uit de wijk komt, jouw eigen verhaal... waarom is het belangrijk dat die andere mensen dat dan ook weten? Uh, ik wil gewoon een stukje mijn verhaal meegeven, ja. Hoe, hoe ik eigenlijk in de maatschappij sta, hoe ik met mijn kinderen omgaat. Zuurkool met vette zuur. Soep vooraf. Ja, dat is mijn menu. Alpes speelt nu ook mee, maar er is ook een stuk naar uw eigen levensverhaal gemaakt. Ja, hè? ja, ja klopt, klopt. Waar ging dat over? Dat uh, ging over aankomende wo keuringen en hoe angstig je daarvoor kon zijn. Want dat speelde toen bij dat u toen en bij meer, bij meer mensen in de wijk misschien? Bij meer mensen toen in de wijk die ook allemaal tegen die co aan zaten te kijken. En dat, uh, ja, er waren mensen heel erg zenuwachtig over. Dat was heel belangrijk. Ja, waarom wil je dat eigenlijk op het toneel brengen? Twee leden, omdat je de spelen ook heel leuk vindt natuurlijk. En omdat uh, stuk gewoon werkt met mensen de eigen verhalen. Dus uh, word je geïnterviewd. En uh, daar komen dingen uit naar voren die Stut ook weer interessant vindt. Dan wordt het verhaal gemaakt. En dan wordt het verhaal gemaakt, naar aanleiding van die interview. En was het echt uw verhaal? Ja, dat was echt verhaal. Het klopt maar. helemaal van het begin tot het einde. Heel erg. Is het dan schrik als je zo je eigen verhaal ineens uh, terugziet op het toneel? Nou, je bent er natuurlijk ook. Het is een langer proces voordat je er uh, echt helemaal in zit. Dus je moet wel een paar drempels over, dat wel. Maar ja, goed, er is toen in mijn leven ook een hele hoop gebeurd. Ik zeg ook altijd, ja, je verwerkt er ook weer door. Dat, Dat was er... mishandeling, hè? Maar Dat waarom... was mishandeling, ja. Durf ik het te vertellen? Wil ik het vertellen? Want je hoeft natuurlijk, je bent vrij om te vertellen wat je wil. Maar ja, ik vond het wel tijd om het te vertellen. Laat nog een gaatje, er is toe, er is toe. Of het nou Turks of Marokkaans is. Of op zo'n Hollands, maakt niet uit. Waarop ja zeker, er is toe. Gaat het niet nog door? Oh, zo mooi naar binnen. Ja. Die handen met de, met de armen boven het hoofd te zwaaien van links naar rechts. Het is dit is waanzinnig dit. Dit is de voorstelling Theaterdiner, de Surprise Party van Wijktheater Stut. En die is nog tot 30 maart te zien in Utrecht. Hier is Tim Knol met een hitje, Glory Days, Golden Years. Days, Golden Years, van het tweede album Days uit 2011 van Tim Knol. En het is een hitje geworden dankzij de andere kant, Letting Go. En dat nummer dat schreef hij weer speciaal voor een platenzaak... waar hij jaren gewerkt heeft en waarvan de Franse moedermaatschappij dacht... nou, die zaak kan in Nederland langzamerhand wel sluiten. En toen dacht Tim, dat had ik niet over mijn uh, kan gaan. En hij schreef Letting Go. En die platenzaak maakt dan op dit moment ook een doorstart door. De Gids. Uh, nou in Nederland gaat het uh, aantal mensen met dementie... in de komende decennia uh, verdubbelen tot meer dan een half miljoen. Uh, en de impact is enorm, maatschappelijk gezien... maar ook in economische zin, want het wordt de duurste ziekte. Uh, dan moeten we ongeveer denken aan 7,5 miljard uh, ja, euro. zei de directeur van Alzheimer Nederland... anderhalf jaar geleden in het Radio 1-journaal. Nederland vergrijst in rap tempo en onze ouderen worden dement. Daar is nog altijd niks aan te doen... Ondanks vele jaren onderzoek en talloze theorieën over waarom mensen ziek worden. En toch loort er een sprankje hoop. Bepaalde voedingssupplementen zouden namelijk invloed kunnen hebben op het verloop van de ziekte. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam doet daar onderzoek naar, samen met enkele buitenlandse universiteiten. En daarover ga ik praten met Philip Scheltens. Hij is neuroloog en directeur van het Alzheimercentrum van dat VU Medisch Centrum. Goedemorgen, meneer Scheltens. Goedemorgen, meneer Meurens. U zit in een studio in Amsterdam, dicht bij het werk. Hoe groot is dat sprankje hoop? Waar ik het over had?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 En wat ik probeer uh, aan te geven, en dit interview is waarschijnlijk... naar aanleiding van de hersenlezing van vorige week... Ja. is dat we uh, bij Alzheimer zijn verschillende processen aan de gang. En men heeft het afgelopen jaar heel erg gefocust op één van die processen... eiwitdeposities in de hersenen. Eiwitdeposities, de proberen... dat zijn?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 En nou zegt u misschien dat zo'n voedingssupplement kan helpen en da daar zitten dan die essentiële dingen in die sommige mensen niet in de juiste hoeveelheden in hun lichaam hebben. Ze hebben altijd gedacht vroeger dat er een extra vitaminepil B12 zou kunnen helpen tegen Alzheimer. Nou ja, wat ik net al zei, dat, dat, is, dat is best een hele goede gedachte... maar de studies die daarna zijn gedaan... die zijn bijna allemaal eh, toch, toch ja, net niet positief genoeg... om daarvan eh, iets, zeg maar, aan te ontlenen. Um, en, en het vitamine B12 is één van die vele factoren die daarbij een rol speelt. Dus je moet er meer nemen, en met name in een bepaalde verhouding. En daarmee zijn we de laatste jaren nu aan het experimenteren. En dat, ja, dat begint zich, um, laat ik zeggen, dat begint enige vorm aan te nemen... dat we daar uh, enigszins optimistisch over kunnen gaan zijn. En hoe kan het dat... Die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 Toe, dat we niet langer leidzaam kunnen toezien. Kunt u getallen en... noemen?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 Nou, en ik luisterde vroeger al naar u op de radio. Kijk, dus dat dan nou, weet ik het zeker. Wel. <laughs> uh, maar uh, ik hoop dat ik het ga meemaken... en hopelijk voor u ook nog net op tijd. Maar laat ik het zo zeggen... als we met z'n allen nu daar massaal op inzetten... en als we echt deze ziekte nu echt serieus gaan nemen, zoals dat hoort, dan, dan kan het. En nogmaals, een, een doorbraak kan plotseling ook uit het heel onverwachte hoek komen. Hè? Maar dat moet je eigenlijk afdwingen door er met z'n allen heel erg veel onderzoek naar te doen. Het was me genoeg genoegen naar u te luisteren. Philips Scheltens, neuroloog en directeur van het Alzheimercentrum... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zometeen nog, het Israëlische raketschild Iron Dome... houdt wel wat tegen, maar niet alles... En niet alleen borstimplantaten, maar ook andere implantaten moeten beter gekeurd worden, volgens cardioloog Martin Schalij. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. Bij zware gevechten in Damaskus tussen het leger en opstandelingen zijn vannacht volgens de oppositie 80 doden gevallen. Volgens de oppositie zijn er onder de doden 50 regeringsmilitairen. Het zouden de zwaarste gevechten zijn in de Syrische hoofdstad sinds het begin van de opstand. De advocaat van Peter Laes, de kroongetuige in het liquidatieproces... heeft aangifte gedaan van schending van het Amtsgeheim. Hij wil dat er een onderzoek komt naar het lekken van informatie... over een financiële overeenkomst. De NOS meldde gisteren dat de kroongetuige 1,4 miljoen euro krijgt van het OM. De justitie zei vandaag dat dat geen beloning is... maar een vergoeding om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In Frankrijk zijn bij een schietpartij bij een Joodse school in Toulouse zeker vier doden gevallen. En er zijn enkele mensen gewond geraakt. De doden zouden drie kinderen en een volwassene zijn. En de schutter is gevlucht op een zwarte scooter. En in Amersfoort is een jongen van 13 aangehouden... op verdenking van zes straatroven en drie diefstallen. En die jongen heeft bekend dat hij een vrouw op een fiets heeft... bedreigd met een hamer en vijf slachtoffers met een ander wapen. Hij zou zijn geholpen door drie jongens. Ze zijn verhoord in Amersfoort, maar ze worden niet vervolgd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. De wereldontvanger. Willem Frank Tennoot, goedemorgen. Je gaat naar Israël. Ja, De afgelopen week was het weer raak tussen Israël en Palestijnse strijders in de Gazastrook. Die schieten vanuit Gaza projectielen af richting Israël, dat dan weer terugslaat met bombardementen. En kijk je naar het wapentuig dat die beide partijen gebruiken, dan zie je bij de Palestijnen een allegaartje aan mortieren en ongeleide raketten. Terwijl Israël beschikt over allerlei high-tech materieel- en gevechtshelikopters, onbemande vliegtuigjes, vliegtuigjes precisiewapens. En toch kon het Israëlische leger jarenlang niets uitrichten tegen de raketten van Hamas en andere strijdgroepen. De enige bescherming voor de bewoners van die grensstreek dat waren schuilkelders. Maar nu is de situatie heel anders. De Israëlische burgers worden namelijk beschermd door Iron Dome. Iron Dome. IJzeren Koepel, als ik dat goed vertel. Een IJzeren Koepel, Is ja. dat een raketschild? Dat is een, een nieuw raketschild. Uh, het is in feite nog in de testfase. Maar sinds vorig jaar april staat het al wel paraat... bij een aantal Israëlische steden in het zuiden. En Iron Dome moet inkomende raketten neerhalen... voordat ze in bewoond gebied neerkomen en slachtoffers maken. En afgelopen week moest Iron Dome vaak in actie komen. En dat ging er zo aan toe. Het geluid bij een filmpje dat werd gemaakt vlakbij zo'n Arjendoom lanceerinstallatie. In een flits zie je de onderscheppingsraket zie je vertrekken. Die trekt zo'n lang spoor tegen de blauwe lucht. En dan zie je een halve minuut later zie je heel kort naar elkaar twee kleine rookpluimpjes. De Palestijnse raket neergehaald, gevaar geweken. Ik zit nog even op die rookpluimpjes. Oh, die zijn al geweest, geloof ik. Een um, druk op de knop en het is gebeurd dus. Zo simpel is het ongeveer. Een radarsysteem slaat alarm als er een projectiel binnenkomt vanuit Gazastrook. Dan heeft Iron Dome, de Iron Dome operator die heeft een paar seconden de tijd om na te gaan... of het ook een Palestijnse raket is. En niet bijvoorbeeld een vliegtuigje dat toevallig overkomt. En of de raket ook richting bewoond gebied gaat. Dus of het ook echt een ja. dreiging is. Nou, dan drukt de operator op de knop en dan doet die raket... die onderscheppingsraket, die doet de rest. Soldaat Lior David is zo'n operator. Hij is afkomstig uit Arstot. Dat is een van de steden die uh, vanuit uh, de Gazastrook onder vuur wordt genomen. Wanneer ik ben als ik me over het Als je dat we de Ik ja, dat is in, in een gloedvol filmpje van het Israëlische leger vertelt deze soldaat David... dat hij goed weet hoe de inwoners van Arstot zich voelen. Hij komt er immers zelf vandaan en hij en zijn collega's houden de wacht. En dan vertelt hij ook nog zijn vrienden dat ze rustig kunnen gaan slapen. Nou, Iron Dome heeft er in Israël in een week tijd heel veel fans bijgekregen. Zoals trouwens ook Michael Oren, de Israëlische ambassadeur in Washington. Hij, hij roemt de trefzekerheid van dit raketschild. Unfortunately, we've had this Iron Dome system, which Israel developed, and it is the only anti-ballistic system in history, Eric, that has actually worked in combat situations. En het is heel literally rocket science. Je moet een rocket that's going as fast as Een bullet. Hit another rocket going as fast as the bullet in, in middle air. Het heeft een over 90% success rate. Ja, de ambassadeur in Amerika, Michael Oren, hij is vol lof over, uh, over dit allereerste succesvolle schild tegen ballistische raketten. Ook nog eens een Israëlische uitvinding. met 90 kans op succes. Dus die Palestijnse raketten zijn zo goed als kansloos nu. Nou, Over die precieze trefzekerheid van het raketschild, daar is wat onduidelijkheid over. Die zou liggen ergens tussen de 75% en 90 procent. Er zijn dus nog wel Palestijnse projectielen die er tussendoor glippen... die toch nog terechtkomen op Israëlische steden. En, maar ja, dat, je moet ook zien dat, uh, dat raketscheel dat is gebouwd in een, in een recordtijd. Ze hebben, uh, vier of vijf jaar hebben ze erover gedaan. En het is nog in de testfase. Er wordt ook al gezegd, iedere raket die wordt onderschept of niet onderschept... dat is weer een leermoment. Daar wordt dat systeem weer beter van. En de Israëlische luchtmacht die de uh, batterijen bedient... die meldde onlangs wel technische mankementen... waardoor een stel raketten, palestijnse raketten kon inslaan in een woonwijk. Uh, daarom roept het hoofd van de burger bescherming in Arstot de inwoners op om toch voorzichtig te blijven and to stay protected for 10 minutes als de home front command instructed. In addition, don't go outside after the explosion. There could be an additional explosion. De inwoners van Arstot worden gewaarschuwd: ga nou niet naar boven staan kijken als Iron Dome een raket onderschept. Dat is natuurlijk een mooi spektakel, maar zoek een veilige plek op. Uh, blijf daar zeker 10 minuten want er kan alsnog een explosie volgen. Nou Luister, William Frank de laatste tijd nogal veel te doen om de dreiging van een Iraans kernwapen. Zou dat raketschild daar ook tegen kunnen beschermen? Nou, Dit raketschild uh, niet voor het, uh, voor het onderscheppen van uh, grote ballistische raketten... waarmee een kernwapen vervoerd zou worden door, door Iran. Uh, tegen, tegen zulke raketten bouwt Israël aan het Aero-systeem. Uh, dat is ook zo'n zo raketschild, maar dat is nog lang niet klaar. En Iron Dome kan alleen gebruikt worden tegen korte afstandsraketten. Met, raketten met een bereik tot ongeveer 40 kilometer. Zoals ook de Kassam-raket. Dat is zo'n uh, zelfgeknutselde raket. Die maken ze in schuurtjes voor een appel en een ei. Uh, toch moet het gevaar van die Kassams, van die knutselraketten... Uh, niet worden onderschat. Dat vindt de Amerikaanse defensieanalist Nathan Hughes. De nieuwe interceptors die met Iron Dome zijn gevaarlijk 50.000 dollar per piece This sort of dynamic allows for cheaper rockets fired in mass to overwhelm de limited magazines of defensive batteries. Volgens deze defensieanalyst zou een massale aanval met goedkope knutselraketten Iron Dome kunnen overweldigen. Er zijn simpelweg te weinig onderscheppingsraketten om een Kassam-stortvloed te stoppen. En zijn Palestijnse strijders daar ook in staat om zoveel raketten af te vuren dan één keer? De, nou, uh, de boosdoeners, als je ze ook noemen, uit, uit de Gazastrook, dat, dat waren de mensen van, van de, de islamitische Jihad, die zaten hierachter. Die hadden uh, wel honderden raketten om af te schieten, maar als Hamas die heeft zich nu uh, hier buiten gehouden, als die ook... Uh, een barrage van, van Kassams had afgeschoten... en bijvoorbeeld zou samenwerken met Hezbollah vanuit, uh, vanuit Libanon... Uh, als die echt de handen ineens zouden slaan... een raketoorlog tegen Israël zouden beginnen... Ja, dan zou dit veelgeprezen Iron Dome het nog heel moeilijk kunnen krijgen. Zo denken de meeste defensiedeskundigen erover. Willem-Frank de nood graag tot de volgende keer weer. Bonnie Raitt, lang niks meer van gehoord. Het is zeven jaar geleden dat ze nog een, een plaat maakte... en er komt er binnenkort op 10 april komt er een nieuwe cd van eruit. En daarvan is alvast een single te horen... Jerry references his number right down the line. Het origineel was het dus van Jerry Rafferty en dit was haar versie van Ride Down the Line. Totaal andere muziek, namelijk de herkenningsmelodie van Zembla. Na de berichten over de gevaarlijke PIP of Pip borstimplantaten dook Zembla vrijdag dieper in de wereld van de medische hulpmiddelen. De veiligheidskeuring van allerlei implantaten... laat namelijk de wensen over, ontdekten de makers. Hartimplantaten bijvoorbeeld worden onvoldoende onderzocht... en problemen worden niet altijd gemeld. Pas na plaatsing blijkt of het implantaat echt goed werkt. Patiënten zijn daarmee proefkonijnen zonder het te weten. Ik praat erover door met Martin Schaleijs... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie... en werkzaam in het LUMC. Goedemorgen, meneer Schaleij. U bent als cardioloog ook wel eens betrokken geweest bij het keuren van hartimplantaten. Wat gaat er dan mis? Nou, het probleem is dat wij vaak onvoldoende informatie hebben om te kunnen voorspellen of een apparaat, uh, zeg maar, langdurig uh, goed zal blijven functioneren. Uh, dus je krijgt in feite een soort uh, informatie over het, op het moment van implantatie, dan zal het zeker werken. Maar dat uh, wil niet zeggen dat het over zes, zeven jaar ook nog werkt zoals het zou moeten werken. Maar er staat wel een keurmerk op, hè? Er staat een CE-keurmerk op, maar dat geeft onvoldoende zekerheid voor de lange termijn resultaten. En hoe vaak gaat het dan mis met onveilige hartimplantaten? Nou, het gaat gelukkig niet altijd mis. Het gaat zeker niet altijd mis. Het gaat heel vaak goed, maar het gaat toch ook vaak of frequent uh, niet goed. En dat betekent dat we elk jaar toch een aantal series van dit soort implantaten hebben waar wat mee aan de hand is. En gelukkig is het vaak heel beperkt, maar soms is het veel ernstiger. Maar kunt u? Uh... Percentages noemen, hoe vaak het misgaat? Nou, dat is lastig te zeggen, omdat het. Uh, de, zeg maar, er zijn een aantal series per jaar waar wat mee aan de hand is. Uh, en het ligt dan aan de hoeveelheden die geïmplanteerd zijn. Uh, wat het voor invloed heeft. Maar uh, zoals de, de meest recente problemen, dan gaat het toch over 1800 patiënten. En dat zijn toch geen geringe aantallen. Nou zagen we, in Semla, zagen we een patiënt die 33 schokken kreeg. Ja, is verschrikkelijk. Omdat zijn ICD, dat is een soort pacemaker, dacht dat zijn hart niet meer werkte. Terwijl in het kastje dat niet goed deed, omdat de draad was gebroken. Ja, dat en, is echt dramatisch. Natuurlijk. En het probleem was al eerder bekend, bene. Het probleem was eerder gesignaleerd. Uh, maar het probleem is op het moment dat zo'n draad geïmplanteerd is kun je heel moeilijk bij iedereen de draden eruit gaan halen... omdat dat ook weer een risico met zich meebrengt. Wat je dan hoopt, is dat het toch een beperkt aantal patiënten betreft. Maar dat was in dit geval zeker niet zo. Kan er nou niks gebeuren dat we dit soort risico's wat verminderen? Nou, ik denk wat er moet gebeuren is dat er sowieso een betere registratie komt. Want nu uh, vertrouwen wij volledig op de industrie... zeg maar voor wat betreft de rapportage van dit soort problemen. En in feite zou je natuurlijk kunnen verwachten dat wij in Nederland gewoon registreren hoe apparaten functioneren. En niet alleen maar de eerste dag, maar ook na zes jaar nog. En die rapportage van de industrie die deugt niet altijd? Of lang niet altijd? Of helemaal niet? Nou, die, rap die rapportage is zeker niet volledig. Want die uh, is ook weer gebaseerd op wat dokters terugmelden aan de industrie. Uh, dus op het moment dat er een keer wat mis is met een draad, dan moet je dat melden bij de industrie. Als je denkt dat het een complicatie is. Het vervelende daarvan is dat je gewoon niet altijd doorhebt wat er precies aan de hand is. Waardoor er een sprake is van een duidelijke onderrapportage. Uh, en je dus eigenlijk niet voldoende informatie hebt. U zegt er moet geregistreerd worden, waarom gebeurt dat dan niet? Het lijkt me simpel. Nou, typisch uh, Nederlands polderlandschap. Dus uh, er is een registratie en dan gaat het over financiering. En dan gaat het over van wie de registratie is en van wie. En daar praten we al tien jaar over en zo komen we wel verder. En hoeveel geld zou het kosten om dat te doen dan? Nou, voor een cardiologie-registratie... en een cardiologie is natuurlijk een groot, uh, groot gebruiker van implantaten... Hè? want het gaat niet alleen over pacemakers... maar het gaat over stents en allerlei andere dingen. Ja. Dan praat je over een bedrag van 2 miljoen euro per jaar. En de vraag is dus wie dat moet gaan betalen. Wie zou ja, dat moeten gaan betalen, denk je? Uiteindelijk denk ik dat in dit geval uh, de zorgverzekeraars... Uh, uh, hier een belangrijke positie hebben... Uh, en dat zij kunnen eisen dat er wordt geregistreerd... dat daar een bepaald bedrag voor wordt betaald... En dan hebben we ook veel beter inzicht in de kwaliteit van zorg. Die we maar dan betalen we dus weer met z'n allen de premie. Terwijl ik zou zeggen, ja, die fabrikanten dat zijn degenen die in dit geval tussen aanhalingstekens schuldig zijn. Dus laat die lekker betalen. Ja, maar dan ben je dus weer afhankelijk van de industrie. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat er uh, voor elk implantaat wordt geïmplanteerd. wordt, Een bepaald bedrag wordt gereserveerd voor uh, implantatie of voor registratie. Maar uiteindelijk betalen we het dan toch ook weer zelf. Want de industrie uh, zal het niet nalaten om dat in de prijs te uh, berekenen. Maar goed, <laughs> Zijn we, dan, dan is het wel duidelijk wie vervuilt die betaalt. Ja, aan de andere kant denk ik dat voor patiënten het veel belangrijker is dat er een onafhankelijke registratie is. Uh, en dat dat nu eerst geregeld moet worden en dat het geld over het algemeen niet eens het probleem is. We praten over apparaten waar we zeg maar, als verzekerde 10.000 euro voor een implantatie betalen bij een pacemaker. Ja, Dan is het toch moeilijk te, voor, uh, zeg maar te begrijpen dat die 20 euro registratie, dat we daar nu al 10 jaar over aan het steggelen zijn. Ja. En die 2 miljoen betaalt ze misschien terug in een betere, efficiëntere zorg daarna. Nou, uiteindelijk wel. Kijk, het geeft niet alleen informatie over hoe deze apparaten functioneren, maar het geeft natuurlijk ook informatie over hoe de therapie op zich uh, gaat. He, dus er zijn een heleboel voordelen aan registraties, maar uh, ja, schijnbaar moet er ergens iemand een knop omzetten voordat het dan ook gebeurt. Gebeurt dat ergens in Europa? dat er geen nou, het gebeurt registeren? in Zweden. En in Zweden uh, is het zo dat je kunt een uh, pacemaker implanteren, dat is prachtig, maar je krijgt hem pas betaald als ziekenhuis als je keurig hebt geregistreerd. En dan kun je ook bijhouden hoe ziekenhuizen functioneren... je kunt bijhouden hoe apparaten functioneren. En eigenlijk is dat natuurlijk een ideale situatie. Maar dan hebt u natuurlijk al cijfers uit Zweden, dus u kunt daar kijken. Ja, maar het probleem is, Zweden is natuurlijk een heel klein land... Uh, waar dan ook weer niet altijd exact dezelfde types als in Nederland worden geïmplanteerd... Um, en, ja, dus dat soort dingen moeten we gewoon in eigen hand houden. Zijn u patiënten zich ervan bewust dat de hartimplantaten niet altijd veilig zijn? Bespreekt u dat met ze? Nou, Ik probeer altijd, als ik zelf een implantaat plaats, wel tegen patiënten te zeggen dat de voorspelde levensduur van een apparaat is, ik noem maar wat, zes of zeven jaar. Maar dat het niet een zekerheid is dat het ook zo is, omdat sommige, het uh, blijft techniek. Dus soms is het zo dat een batterij sneller op is, bij wijze van spreken, dan anders. Uh, dus we zullen daar zeker aandacht aan moeten geven. Dat is ook helemaal niet verkeerd, denk ik. Patiënten die uh, hebben ook recht daarop. Uh, en, en dat is zeker naar aanleiding van dit soort uh, dramatische gebeurtenissen ook belangrijk. Aan de andere kant is de therapie wel effectief. Hè, dus we redden er ook wel mensen mee. Alleen er zit een keerzijde aan en die kunnen we zeker belichten. Hartelijk dank. Martin Schalij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Graag gedaan. De Een beetje door in die medische wereld. Want veel geneesmiddelen zijn niet alleen meer bij de apotheek... maar ook bij het pompstation, de drogisten en de supermarkt te koop. En nu die medicijnen daar voor het grijpen liggen... worden de verpakkingen ook aantrekkelijker... en komen de reclamejongens om de hoek kijken. Ja, en laat er hier nu net eentje zitten. We hoort hem al mompelen. Ja, Bormans. Toefal, toefal, goedemorgen, ja. goede <laughs> morgenveeling. Cholesterolremmers, slaapmiddelen, medicijnen tegen allergieën, ontstekingen... en wat dan ook, die liggen in kleurrijke doosjes in de winkel... Hoe kan dat? Hoe is dat snel zo gekomen? Nou ja, met betrekking tot de farmaceutische industrie... is er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande... die eh, dus gevolgen hebben voor de marketingcommunicatie en communicatie... van dit soort producten, dus geneesmiddelen, medicijnen dan gaat het om het feit dat er vanuit de overheid enorme bezuinigingen plaatsvinden... waardoor eh, minder vergoed gaat worden met betrekking tot medicijnen. De patenten verlopen, dat wil zeggen dat de eh, grote farmaceutische aanbieders... niet meer het alleenrecht hebben om een bepaald product te verkopen... maar we moeten gaan concurreren. Ja. Eh, de zelfzorgconsument is als een gevolg daarvan in de opkomst... en die zelfzorgconsument moet ook geholpen worden. Dus zowel aan de aanbodzijde, dus aan de kant van de farmaceutische industrie... Als aan de vraagzijde, dat zijn de, de geneesmiddelenconsumenten, consumenten... zijn er veranderingen die van invloed zijn... op het vermarkten van die farmaceutische producten. Dus een medicijn doet tegenwoordig een beetje een, een, een hip medicijn... dat gaat uh, doen aan marketing. Ja. Is daar een goed voorbeeld van te geven? Ja, een, een heel nieuw voorbeeld. Dat is AEC, dat is het merk, AIC. Dat zijn producten tegen kwalen als blaasontstekingen, koortslippen... vaginale droogheid en geurtjes, winderigheid schimmelnagels. En het opmerkelijke is, het zijn ja. natuurlijk allemaal huizen, tuin en keukenkwaaltjes, dat ze heel opvallend zijn verpakt. In verpakkingen met bijvoorbeeld hele aantrekkelijke, mooie, zwart-wit fotografie. Last van winderigheid? Onze IC-capsules brengen je darmen tot rust. En voorkomen zo darmkrampen en winderigheid. IC heeft steeds meer oplossingen tegen alledaagse kwaaltjes en ongemakken. IC, wees zuinig op je lichaam. Bye bye winderigheid staat er dan op de verpakking. Ja, Dat lijkt ja. een vrolijke boel geweest bij die brainstormen ja, de reclame mensen. Dat, dat is dus een totaal andere benadering dan we eigenlijk uh, gewend zijn. Uh, dat zie je ook aan die, aan die verpakkingen. Dus er zit een hele mooie uh, lifestyle-achtige zwart-wit foto. Geografie wordt daarvoor gebruikt. Uh, je ziet ook een positieve productuitstraling eigenlijk. Als het gaat over koortslippen, wordt er niet een nare koortslip afgebeeld. Maar je ziet kussende mensen. Gaat het om die kalk- of schimmelnagel... dan uh, zie je een foto van een meisje... wat uh, ja, een lekkere frisse teen in de mond neemt. Is heel wat anders dan we gewend waren een aantal jaar geleden... met die fameuze schimpie van La uh, Dat vieze uh, monstertje wat onder die teen kroop. Hè, wat heel erg op dat negatieve gericht is. Ja. Terwijl je hier eigenlijk een, ja, een positieve gevoel van krijgt. De nadruk ligt dus ook heel sterk op de oplossing en niet op het probleem. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook bij een Brits slaapmiddel. Dat heet Sominex. Dat is heel erg gericht op, je gaat er lekker door slapen. Terwijl we bijvoorbeeld een ander merk hebben. is een Amerikaans merk, dat is Resteps. Dat gaat uit van niet kunnen slapen. We zullen even twee commercials laten horen. We beginnen met Sominex. Dat begint met het zinnetje, Sominex helps to relax the mind. Sominex helpt je uh, nou ja, te ontspannen eigenlijk. En die andere is Resteps. Dat is die Amerikaan. Die zit heel erg op, can't sleep. Dat is het eerste zinnetje wat ze zeggen. Somnex helpt de relax te mind, allowing for een natuurlijke, restful night's sleep. which is great for voor but maar niet zo goed voor je sheep. Ja, dan zie je dus een, een vrouw in bed liggen en het, die le slaapt lekker. En daarnaast zitten dan die schaapjes die je altijd moet tellen, die zitten buiten. Die hebben namelijk niks te doen. Die breien? Dus, ja, die breien. Of die dus vissen. Je ziet, het is een hele prettige. Uh, uh, uh, een, ...een positieve benadering. En als je nou naar de RestTabs gaat kijken... ...dan zie je, uh, de commercial begint echt met het zintje... ...can't sleep. En je ziet onder andere ook een vrouw in bed liggen... ...met haar ogen wijd open. Dat is dus een negatieve benadering. Can't sleep? Try new RestTabs natural sleep formula. RestTabs unique all natural sustained release formulation... ...is designed to help you get a full... Dat zie je gewoon precies, je sleep. ziet nu resthaven. Je ziet precies het verschil, hè? Dus de ja. positieve en de negatieve benadering. Heb je, ik ben dol op dit soort voorbeelden. Heb je er meer van? Nou, er is een opmerkelijk bedrijf in Amerika wederom. Dat heet, het bedrijf heet Help Remedies en is eigenlijk in alles afwijkend. De verpakking is anders. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: het is een, een design verpakking. Bijna een Apple-achtige verpakking. De vormgeving, de merkbenadering, de tv-commercials. Het is allemaal anders dan we gewend zijn. Uh, en die. Consumentenaanpak is ook heel nadrukkelijk gericht op weer positief op helpen. Zo heten de producten ook. Je hebt bijvoorbeeld help, I have allergies. Help, I have a stuffy nose. Ik heb een verstopte neus. Help, I cut myself. Dus en ook de tv-commercials die ik gezien heb, die zijn heel bijzonder. Dat gaat bijvoorbeeld over droomaanbevelingen. Voor mensen die niet kunnen slapen omdat ze zich geïsoleerd voelen. Of omdat ze zich zorgen maken over de veelheid aan regels. Maar Charles, dan prik je toch zo doorheen of een medicijnfabrikant die je oproept om minder medicijnen te gaan gebruiken? Of om anders te doen met medicijnen, ja, dat of doen ze, positief dat om doen, te gaan dat, met medicijnen. Ja, dat is namelijk ook. Je begon even. Dat doen zij namelijk ook nog een keer. Hun hun off is take less. Dus neem minder medicijnen. Ja, daar, daarom. Dat, dat heb je toch zo door? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat in, als je gaat kijken naar het enorme aanbod wat er nu aan medicijnen is, dat is gigantisch. Dat consumenten nu ook wel door hebben dat je, je kunt afvragen of die enorme hoeveelheid wel nodig is, hè? of we niet ook gewoon wat minder medicijnen kunnen gebruiken. En ik denk dat het, het bedrijf was helprem. Die stelt zich inderdaad heel kwetsbaar op, want die maken medicijnen. Maar er zit ook een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Uh, waarbij het er eigenlijk om gaat, nou minder, maar dan wel beter. Of maar je consumenten is gewend aan die vertrouwde witte ja. doosjes... Uh, ja. waar dan uh, nog zo'n plakketje komt van hoe vaak je het mag slikken. Ja. En dan ziet het er goed medicinaal verantwoord uit. En dit ziet er natuurlijk uit als uh, verkoopstrategie, of niet? Nou ja, het verkoopstrategie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je natuurlijk gewoon op een of andere manier toch opvalt in die gigantische hoeveelheid... aan het doolhof aan middelen. En zij doen dat heel erg sterk van... hé, hey, ik heb hoofdpijn, ik heb er wat voor nodig. Help erbij. Ik heb keelpijn of ik heb buikpijn. Geef me daar nou een pilletje voor. In plaats van allerlei ingewikkelde namen op de markt te zetten... dat doen zij dus helemaal niet. En je ziet ook al dat uh, apothekers zich wenden tot reclamemakers? Ja, ook daar. Apothekers hebben in feite het voorbeeld genomen van de hè Je hebt nu ook Mediek, Benu en Allianz Healthcare. Zoals je dat ook hebt met DA, Dio, Ethos, Kruid... Ook daar zie je dat de apotheken aan branding gaan doen. Aan merkcommunicatie gaan doen. Cheryl, graag tot volgende week. Dankjewel. Tot volgende week, Felix. Wat trekt mijn oog nog op de buis vanavond? Nou, Harry Potter fans, die kunnen een hart ophalen... met de zesde Harry Potter film, Harry and the Half-Blood Prince. En die is te zien op SBS 6 om half negen. Tegenlicht blikt om een bijzondere manier terug op de presidentsverkiezingen in Rusland. De Russische filmmaakster volgt voorafgaand aan de verkiezingen haar Russische vrienden. En tijdens de campagne volgt ze die op Facebook. Daar was namelijk de oppositie tegen Vladimir Poetin te vinden. Tegenlicht om 9 uur op Nederland 2. En Frans Bromet filmt het document bedreigde ondernemers op de wallen. Prostitutieramen en coffeeshops die moeten sluiten om de verloedering tegen te gaan. En Bromet ondervraagt op geheel eigen en onaanvolgbare wijze de getroffenen. Om 11 uur op Nederland 2... Jurgen van den Berg, in lunch. Felix, wist jij dat het over twee weken Blauwe Vrijdag is op Radio 1? Nee, sommige dingen weet ik echt niet. Nou, dat is wel zo. Oh, vanwege de belastingen, geloof ja, ik, hè? Ja, Laurens Borst, de zendermanager, komt er iets over vertellen. En uh, om half twee stand.nl. Nieuw onderzoek naar het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk is onnodig. Sharon Gesthuizen van uh, de SP, Tweede Kamerfractie, praat met hmm. ons mee. Was, het, was ik nog binnen de tijd, of niet? J jij? Ja. Ja. Surf naar degids.fm. gids.fm. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, belastingradio, zee bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.